9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Oud-minister Milleband is kwaad over de benoeming van de nieuwe coach van Sunderland, de Italiaan De Canio. Milleband stapt uit het bestuur. En Burma krijgt vier commerciële kranten. Aangeschoven voor het NOS-journaal is Dorald Meegans. In Almelo woedt een grote brand in een opslagloods voor afval. De loods ligt op een industrieterrein. Er zijn in de buurt geen omwonenden brand begon rond vijf uur vanochtend, waardoor is nog onduidelijk. De brandweer denkt nog de hele ochtend bezig te zijn met blussen... en er komt vrij veel rook vrij. De loods is van een bedrijf dat afval opslaat voor andere bedrijven... waaronder slachtafval. Bij de brand in Almelo is niemand gewond geraakt. In wijk bij Duurstede is afgelopen nacht een plofkraag gepleegd bij een bank. Volgens de politie zijn de daders spoorloos. Zometeen vertelt de politie in dit Radio 1-journaal... of er iets is buitgemaakt. De vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband stapt op als vicevoorzitter van de Premier League Club Sunderland. Hij is het niet eens met de benoeming van de openlijke fascist Paolo Di Canio... tot voetbalcoach. Di Canio werd gisteren aangetrokken door Sunderland... als opvolger van Martin O'Neill. Di Canio is een controversieel figuur in het voetbal... die in Italië, Engeland en Schotland gespeeld heeft. Bij Lantio Roma bracht hij een paar jaar geleden... na een doelpunt de Hitlergroet. Hij verklaarde later dat hij een fascist is... maar geen racist en geen antisemiet.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 Rondom telecom is altijd uh, zeer veel uh, te doen. Het regent klachten over van consumenten die, die grote rekeningen krijgen, die ze niet verwacht hadden. Daarnaast blijven er incidenten komen ja, waarbij door een mededingingsbeperking uh, uiteindelijk consumenten gedupeerd worden. Door de samenvoeging van de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit moeten er 3 miljoen euro per jaar worden bespaard.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 Nationale en religieuze feestdagen. En op 4 mei, dode herdenking, wordt de sirene nooit getest. De eerstvolgende test is maandag 6 mei. Het weer nog. Eerst nog wat nevel of mist. Verder geregeld zon. Later in het oosten wat bewolking. Maar het blijft droog vandaag. Het wordt 4 tot 7 graden. De wind uit het noordoosten is matig tot vrij krachtig. Morgen nog vrij veel zon. Daarna geleidelijk meer bewolking. En vanaf donderdag ook wat winterse neerslag. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een plofkraak in Wijk bij duursteden. Misschien klonk het zo. En mislukt in ieder geval straks de politie. En in Spanje lijken de premier en de Catalanen weer vriendjes te worden. Het centrum van wijk bij Duurstede werd vannacht opgeschrikt... door een kleine explosie bij een bank aan de Steenstraat. Een plofkraak dus. Contact met de politiewoordvoerder Ingrid Lubin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, vannacht rond half vijf hebben vermoedelijk meerdere personen... geprobeerd een plofkraak te plegen bij een bank aan de Steenstraat dus. Ze dus hebben daarbij een donkerkleurige gestolen Volkswagen Golf gebruikt. Ja, en weet u nog iets meer over, over de daders? Is daar duidelijkheid over? Uh, nou, over de daders zelf kan ik niet veel vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dat we vermoeden dat de daders er op scooters vandoor zijn gegaan. En mogelijk hebben ze de scooters daarna in een busje gereden om zo verder te vluchten. Maar er is dus sprake van aan de ene kant een golf die gebruikt is en aan de andere kant scooters. Ja, de golf die is echt gebruikt om, om te proberen de plofkraak te plegen. Ze dus die... proberen met die golf eigenlijk gewoon de klaas uit de muur te rijden. Nou ja, wat ze precies daar uh, met die golf hebben gedaan, of ze die kluis in een muur uh, wilden rijden, dat kan ik niet zeggen in verband met het onderzoek. Maar is die golf beschadigd of niet? Uh, dat kan ik op dit moment niet zeggen. U kunt het nog niet bevestigen. Golf, we, nee, we Goed, kan ik niet bevestigen, maar uh, die speelt een rol. Laten we het daarop houden. En die ze die zijn er vervolgens, uh, op scooters zijn er ze van, uh, vandoor gegaan. Ja, en vermoedelijk zijn ze dus met die scooters in een busje gereden om zo verder te vluchten. Nou, we zoeken getuigen van de plofkraak uh, zelf... Maar ook zijn we op zoek naar personen die mogelijk meer kunnen vertellen... over de auto die gisteravond dus gestolen werd. En die werd gestolen vanaf de Argonautendreef in Utrecht. In Utrecht. Dus het is een auto uit Utrecht, gebruikt dus in Wijk bij Duurstede. En u bent op zoek naar mensen die daar iets over kunnen vertellen, hem gezien hebben... dan wel getuigen zijn geweest of iets gezien hebben in Wijk bij Duurstede. Ja, van de plofkraak zelf. Zij kunnen contact opnemen via 0900 8844 of anoniem. Via 0807000. Precies, en meer informatie heeft u ook gewoon nog niet op dit moment? Nee, op dit moment is die informatie nog niet. En is die er wel, dan zullen we die ook naar buiten brengen. Oké, okay, en mensen kunnen zich melden. Mevrouw Lemeer, Meer, ik dank u vriendelijk. Goedemorgen. Gaan we praten over Engeland, over David Milleband. Die wil namelijk niet langer vicevoorzitter zijn van de Premier League club Sunderland. Vroeger de minister van Buitenlandse Zaken, die verlaat de club... omdat de omstreden Italiaan Dicanio de nieuwe coach wordt van Sunderland. Daar gaan we over praten met Anne Zane. Anne, want het is een hele omstreden nieuwe coach. Ja, dat klopt. Ja, Paolo Di Canio zou zich uh, racistisch hebben geuit in het verleden. Hij zou onder andere in 2005 de Hitlergroet hebben gegeven na een wedstrijd uh, bij de Italiaanse club Lazio, waar hij toen voor speelde. Uh, hij heeft ook wel eens gezegd uh, in een interview: Ik ben geen racist, maar een fascist. En ik heb ook horen zeggen dat hij een tatoeage heeft met de uh, bijnaam van Mussolini. Uh, dus dat is allemaal niet erg fris. Uh, David Millebent en zijn broer Ed Millebent, uh, die partijleider is van de politieke Labour-partij, zijn van jood. Afkomst. Dus uh, het lijkt een logische beslissing te zijn van hem om uh, op te stappen. Maar waarom nemen ze zo'n man dan in eerste instantie aan? Je zou zeggen, hij is vicevoorzitter. Daar heeft hij dan toch ook nog wel wat over te zeggen? Ja, dat zou je denken. Um, ik heb begrepen dat uh, Sunderland erg in uh, problemen is... en dat ze hard op zoek zijn naar ja, een ze coach die... staan ergens die, uh, onderaan in de, de Premier League. Precies. Dus vandaar dat ze waarschijnlijk een beetje hopeloos zijn... Ja, en toen viel hij weg. Vandaar dat ze waarschijnlijk een eh, beetje. Hopeloos zijn, denk ik. Ja, precies. Uh, <laughs> Sorry. Maar, maar goed, uh, de ne ze nemen hem aan. Hij uh, uh, stapt op. Zorgt dat vervolgens dan ook voor een discussie? Jazeker. Um, volgens de Sun uh, werd het nieuws bij fans goed ontvangen. Dat, uh, of goed, slecht ontvangen eigenlijk. Op Facebook is een groep opgericht die Sunderland Against Fascist Dicanio heet. Uh, en die zou gisteren dus al 600 uh, likes hebben gekregen. Uh, en het besluit lijkt voor meer opschuddingen op, uh, te hebben gezorgd in de voetbalwereld. Uh, de voorzitter van de regionale supportersvereniging in Manchester heeft gezegd... dat hij het stadion niet zal betreden als Dicanio aanwezig is. Is. Ja, en uh, hoe moet het nu verder? Want uh, heeft het bestuur verder nog wat van zich laten horen? Gaan ze verder met die kaneo? Ja, het bestuur heeft verder nog niet gereageerd. Maar ik denk nog niet dat het laatste gezegd is uh, over deze beslissing... om hem als uh, coach aan te nemen. Nee, en zij moeten wel, want we hadden het er al eventjes over... ze staan ergens onderin. Dus uh, het bestuur heeft iets van, uh, we proberen nog een laatste redmiddel. Daar lijkt het wel op, ja. Goed, dankjewel voor uh, het laatste nieuws over David Milleband. en eigenlijk ook over de voetbalclub Sunderland... waar ze dus uh, een nieuwe coach hebben aangesteld, de Italiaan Di Canio. Koud of niet, in Schijndel werd drie dagen gekampeerd voor Paaspop. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ze spraken al maanden niet meer met elkaar. De Spaanse premier Rajoy en de leider van de deelregio in Catalonië, Artur Mas. Catalanen eisten een betere financiële overeenkomst... met de centrale regering in Madrid, maar die kregen ze niet. En dus besloot Artur Mas te gaan voor een onafhankelijk Catalonië. Maar nu hebben ze toch weer met elkaar gesproken. In het geheim, dat wel. Correspondent Jessica van Spengen. Jessica, kwam dat gesprek een beetje uit de lucht vallen? Eigenlijk wel. Uh, de laatste keer dat ze met elkaar spraken was eind september. Toen is er volgens zeggen letterlijk met deuren gesmeten. Arthur Mas, de leider van de Catalaanse regering, die uh, riep toen ook gelijk de verkiezingen uit. Die zei, dan moet Catalonië maar zonder Spanje door. Of in ieder geval gaan we het volk vragen of ze dat willen. Um, want wat is er nou aan de hand? Je hebt dus 17 regio's in Spanje... We hebben allemaal een eigen bestuur, een eigen boekhouding, maar ook een eigen schuldenlast. En Catalonië is een van de rijkste regio's altijd geweest, maar wordt hard getroffen door de crisis. Moest een lening aanvragen, ook bij de centrale regering, omdat er zoveel schuld is. Maar wil ook dat er een nieuwe regeling komt. De Catalanen vinden dat ze te veel betalen aan de centrale regering. Dat wordt allemaal weer herverdeeld. Maar zij zeggen, wij betalen te veel, we krijgen te weinig. Ja, wij gooien zij toen, nee, we zitten diep in de crisis, we gaan nu niet onderhandelen, dus die deed de deur dicht. En toen zei um, Arthur Mas, nou, weet je wat, dan gaan wij een andere kant op. Wij gaan kijken of dat de Catalanen dan zonder Spanje door willen. En die riep toen de verkiezing uit en toen waren de poppen aan het dansen, kun je ja, zeggen. Ja, maar hebben ze elkaar dan nu weer wel nodig? Nou, in die zin, um, ze hebben elkaar wel nodig. Kijk, uh, Art Thomas, leider van de, uh, de Catalanen, die hoopte bij die verkiezingen dus een enorme meerderheid te halen. Die hoopte uh, op die manier dus zijn volk uh, om uh, een, een peiling te kunnen houden. Uh, zodat ze er dus misschien het pad van onafhankelijkheid op konden. Maar die haalde niet een absolute meerderheid. Die moest toen gaan regeren met een linkse partij in Catalonië. En die gaan veel verder op dat pad van uh, onafhankelijkheid. Maar die zijn ook weer tegen flinke bezuinigingen. Ja, Arthur Mas kan nu niet in een zijn eentje beslissingen nemen... en is dus afhankelijk van die andere partij. Um, en dat voelt hij ook. En hij zit dus enorm in de problemen, want er moeten wel rekeningen betaald worden... Maar daar aan de andere kant zit helemaal niet te wachten nu op een regio die onafhankelijk wil worden van Spanje. Heeft Catalonië ook nodig, want het is ook, zo wordt er gezegd, de economische motor van Spanje. Ze hebben elkaar dus wel degelijk nodig. En als je elkaar nodig hebt, dan ga je natuurlijk wheelen en dealen, eh, zoals dat heet. Dan geef je wat en dan neem je wat. Wat wordt er allemaal besproken? Nou ja, um, eigenlijk heeft uh, um, de um, Rajoy gezegd, uh, oké, okay, we, we zijn het eens uh, op een aantal punten. Het belangrijkste is dat, ze vindt, dat de uh, centrale regering vindt dat de regio's het goed hebben gedaan als het gaat om het terugbrengen van de schulden. Dat gaat de goede kant op en dat er dus wel wat flexibeler gekeken mag worden. Maar dat is wel heel duidelijk tegen Arthur Mas gezegd, luister, uh, prima, we kunnen iets gaan doen, we kunnen kijken of we... Jullie iets tegemoet kunnen komen, maar dan moet die weg van onafhankelijkheid, dat moet afgelopen zijn. Dus dan zul je moeten kiezen tussen verder regeren of onderhandelen met de centrale regering. Dus die moeten heel duidelijk een keuze maken. En gaan ze dat ook maken? Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, hij zit wel met een achterban die hij heeft beloofd om in ieder geval zo ver mogelijk te gaan in dat hele onafhankelijkheidsstreven. Ja, daar kwamen uh, die verkiezingen dus... juist ook voor. Daar waren die verkiezingen voor en daar moet hij dus mee thuis komen. En ondertussen uh, zegt Arthur Mas ook van ja, um, ik wil daar best ver in gaan. Maar dan zal um, de centrale regering iets moeten doen aan, um, en, en, aan, onze, uh, hè, uh, aan onze problemen zeg maar. En uh, de begrotingsregels moeten dan naar beneden. En dat is iets waar premier Rajoy um, sowieso mee aan de slag moet. Binnenkort gaat de minister van Economische Zaken in Europa vragen of, het, of die begrotingsnormen voor Spanje wat naar beneden. Moeten en ja, kijken of dat er dan ook wat ruimte is voor de regio's. Maar daar zijn ze dus nog niet uit. Maar goed, eerste gesprekken. Spannend na een tijd uh, eigenlijk helemaal niks meer tegen elkaar gezegd te hebben. Dankjewel voor het inkijkje. Jessica, Jessica van Spengen was dat. Paaspop, de kou, het festival in Schijndel. Het is nog nooit zo druk geweest als de afgelopen drie dagen. De 37e editie trok 52.000 mensen. Sommige dik aangekleed, andere wat minder. Joris van der Kerkel was er ook bij gisteravond in Schijndel. Midden op het terrein, met allemaal muziek aan allerlei kanten. Mensen met jassen aan, sjaals om en één jongen met alleen maar een t-shirt aan. Hé, hey, dat is Radio 1, zegt hij. En dan volgt een gesprek. Een gesprek. Ik vind het een heel mooi moment eigenlijk om een trooi aan te trekken. Op een popfestival. Een gesprek. Eigenlijk, sterker nog, ik was gewoon op weg. Op paaspop. Dan naartoe, naar de inscheindel. Uri Het zal ook wel lekker warm zijn. Val tegen. Ja? valt tegen. valt tegen, helaas. Je hebt het wel naar je zin? Of course. Dat is Engels. Dat betekent natuurlijk. Ik denk, vertel het even. Ik vertel het even. Dank Kijk, kijk, kijk. Maar welke muziek heb je eigenlijk op je oortjes? Ja, we kunnen het bijna niet horen. Maar je hoort nu mij op je oortje. En als jij nu praat? dan kan ik bijna niet horen. Maar dan zou je jezelf horen. Maar je hoort vooral heel veel verschillende muziek op de achtergrond. Heel veel. Hoor je daar niet gek van? hoe ho ho ho lang ben je hier nou aanwezig zo? Hoe lang ben jij er al? Nou, vrijdag, eh, vrijdagmiddag. Dus eh, vrijdagmiddag beginnen en eh, zondagavond eh, maandagochtend. Maandagochtend, maandagochtend, maandagochtend. Het is bijna klaar. Bijna, bijna. En hoe lang doe je er dan over om weer eh, uitgerust te zijn en zo? Vraag me ook af. Kijk maar, hoe, hoe lang, wacht, ik ga het interview gewoon helemaal kantelen, helemaal kantelen. Hoe lang doe jij erover om uh, tot rust gesteld te worden? Om van hier tot rust te komen? Go gewoon rustig, lekker relaxed. Kijk wat, jij staat hier nou mooi, lekker relaxed. Mensen met een microfoon te plagen. Maar, wat vind je er van nou zelf van? van? Van die herrie? Nee, niet van die herrie. Is heel veel herrie, of niet? Het, het, het valt mee met de herrie, maar wat vind je er nou zelf van als je met je oortjes in je, Want jij je hebt jezelf op je oortjes en mij tegenwoordig, dat is nieuw. Maar wat, wat vind je er nou zelf van? Ja, nou, dit ziet er in ieder geval heel raar uit. Hè? Dus ik heb één oortje in, jij hebt het andere oortje in. Maar wat eigen, ik... Wat ik, wat ik, hebben, ik heb... Eigenlijk hebben we ons nou eigen festival op dit moment. Ja. We hebben ons eigen festival. Maar wat ik er heel bijzonder aan vind, is dat er zoveel verschillende soorten muziek zijn. Even luisteren. Er gebeurt helemaal niks. super saai. Het super saai. Kijk, als je daar kijkt, dan zien jullie die. Want het is de radio. Radio 1, daar staat er allemaal op. Maar daar gebeurt iets en daar gebeurt iets. En hier wordt helemaal niks, behalve een rare stem op de radio of zo. En het is niet eens op de radio. Dat, nu dat het, niet, nee, dat is het leuke eraan. Nu wordt het opnemen, niet. Nee, dat, dat scheelt, dat scheelt. Dat is... Maar als je er nu naar luistert, Be metelijk, wordt het uitgezonden. Wettelijk ja, gezien moet je hier toestemming voor vragen, misschien zelfs. Maar jij kwam met die microfoon lopen, want je wilde wat zeggen. Nee, ja, ik, ik denk, ik ga heel stoel bij de microfoon staan. Zo van, hé, hey, microfoon. Waar ja. heb je nou het meeste van genoten deze drie dagen? Uh, ik ben net naar uh, de Casalite Anthem geweest. Casalite Anthem. Even uh, keurig vertellen. Keurig, keurig. En ik denk dat dat wel het uh, uh, hoogtepunt was. Uh, uh, uh. Ja, nou, oké. Okay. Volgens mij, was hey, dit ik, het Ik vond het een he? heel sterk interview. Ik het vond nou het heel, heel sterk interview. Wat wel heel bijzonder is, is dat er twee mensen bij ons komen staan... En één daarvan gaat plassen. Maar jij gaat gewoon netjes naar de wc hè? Hey, ik ga. Nee, naar de Urinoir. Ja. Dan wordt het in een klas gedaan. Nou, het was een fijn gesprek. Hoe heet Eilis? Hey, ik ben hey, Joris. En jij? Joris in mijn brein. Dag Marijn. En uh, ik vond het uh, zeer prettig. En ik heb geen spijt van. Ga <laughs> Dat zei Marijn tegen onze verslaggever. Joris van den Kerkhof, dus daar op dat paaspopfestival. Dat was gisteravond. Als de heren er zaterdagavond waren geweest... hadden ze Will and the People kunnen horen. I am a man you see and one day I will be... a light in the morning sun. Lazy pulling daisies it at be past three. A light in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair like de People, de zomerhit van afgelopen zomer. Van de sportzomer eigenlijk. Morning Sun, Mino. Is die mooi bij jou in Zeeland? Ja, boven het Veerse Meer. Toch nog lange schaduwen, want pas 1 april. Hier en daar wat mensen die over het kampeerterrein lopen... of elders op het vakantiepark uit de bungalow komen... maar de meesten blijven toch wel achter het glas of achter het tendoek... Want het is koud op de camping, letterlijk. Gebeuren, hè? We, komen, we komen net van het ijs af, hè? want de baan is net gesloten, Want wij schaatsen heel fanatiek. En dan moeten we hier in Zeeland moeten we nog krabben. Dan ga het schoon krabben. De familie van Eersel, die de ringverwarming van de caravan op tien heeft... en vanmorgen voor de verslaggever al koffie had gezet... maakt de auto klaar voor vertrek... Een dagje naar de kinderen die in Zeeland wonen. Een heel seizoen op dezelfde camping. Ja, heerlijk. Gaat dat niet saai worden? Nee, voor ons niet, nee. Nee, we fietsen veel, wandelen veel. Vroeger hebben we ook veel gesurfd, daarom zijn we hier gekomen. Ja? De kinderen surfden en mevrouw surfden. Maar ja, op een gegeven moment word je toch wat ouder en dan gaat het niet meer zo makkelijk. Nee, en dan is zo'n surfpak, het is ook geen gezicht meer dan, Nee, hè? Nee, nee. Nee, ja... Die buik die valt nog wel mee hoor, die hebben we nog niet meer. En terwijl de familie van Iersel de auto klaarmaakt... lopen anderen met in de ene hand de toilettas en in de andere hand de handdoek... over het middenpad naar het toiletgebouw dat vorig jaar nieuw hier is neergezet. Ja, zeker weten. Heerlijk, hoor. En dan uh, lekker hier uh, douchen en, uh, ja, en dan ontbijten. Lekker. Het is helemaal niet afzien. Nee, nee, nee, nee. Op de bevroren camping. Nee, zegt zat. Maar ja, uh, we doen het er maar mee. Ken ja? je anders. Zitten jullie in een camper? Nee, nee, een uh, toercaravan. En dan uh, het hele seizoen staan we hier. Heerlijk. Lekker opgebouwd. Koud, hoor. En... Wat zegt u nou? Het is heel koud. Ja, dat u, doet het, zelf, he? u doet het zelf, hè? U doet het vrijwillig, hè? He? Ja, want gisteren zei ze: "Cherry naar weinachten. <laughs> is het nog laat geworden gisteren? Nou, een beetje wel, hè? Ja. een ja. beetje doorgezakt ook. Een beetje doorzakken. Ja. ja. Goede slaap. We moeten goede drinken. Duitsers naast u? Ja, hele goede. En die. Wij... Goeie. Ja. Goede. Goede. Want ja. wij kwamen hier aan en dinsdag hadden we onze tent overend gezet. Dat is, zo... dat is toch netjes, hè? Goed. Hou vol, hè? Zeker weten. Ja. Ik wil nog wel een poosje mee, want ik ben nu 77. Die wordt een beetje te oud om te kamperen. Een half jaar. He? Maar het is wel romantisch, hè? Heel mooi, heel mooi. Ja, en wij staan hier nou al 32 jaar. De hele tijd is dat. Zo, 32. Staat u ook hier al 32 jaar? Nee, nee, nee. nee dit is het eerste jaar dat ik hier sta. En? Het is een geweldige camping. Ja? Het is, ja, alleen het weer... Vakantiepark, heb ik gehoord. Je moet vakantiepark oh, zeggen. Nou, een, een, een geweldig vakantiepark. Ja? Wat is er ja. geweldig aan dan? Uh, nou, het is heel leuk voor de kinderen. Het is uh, Vlak tegen het Vierse meer aan. Dat is ook hartstikke goed. Uh, ja. Ja, het heeft alles eigenlijk. En, uh, de kinderen die worden uh, lekker bezig gehouden. We hebben onze kleindochter bij. En, uh, ja, die moeten om half elf naar de kleurwedstrijd. En tot gezeur over die temperatuur? Nou, Nee, gewoon een gaskachel erbij. En dan uh, redden we de best. Dus, ja. U ziet er weer fris en fruitig uit. Nee, ik moet nog. Oh, u moet nog. Oh, sorry. Ja. Ja. Nee, ik moet nog gaan douchen. Dus. Vooruit dan maar. Ja, ja, het is nog vroeg. Hè? Ik neem afscheid van het vakantiepark in Zeeland. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag. Alles terug te lezen, natuurlijk op onze site, uh, nos.nl, want Mino houdt daar een blog bij. Er staan ook allerlei foto's, van. als u dan denkt van hoe zien die mensen dan uit, hoe is dat fris en fruitig, hij heeft er foto's van gemaakt en hij plaatst ze in zijn blog, dus op nos.nl. Ik heb nog één bericht voor u over Burma. In Burma zijn voor het eerst sinds 1964 commerciële kranten verschenen. Al die tijd was het verboden om andere kranten uit te brengen dan de Staatsdagbladen. Finalist Mika Nijhuis die is in Burma en die vertelt hoeveel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 geweest traject en uh, uh, ook een periode waarin de oude krachten die deze hervormingen niet willen, nog veel macht hebben. En dat zei Minka Nijhuis vanuit Burma over de nieuwe kranten die dus op de markt zijn daar. Goedemorgen Nederland, goedemorgen met Carl-Johan de Zwart. Je hebt vast en zeker een heel goed weekend gehad. Een heel fijn weekend, ja. ja je club je hebt gewonnen. Ja, gaat goed. Ja. worden kampioen. Bert. Fijn wel. <laughs> uh, maar nu de inhoud van het programma. Ja, 200 dagen geleden nog een nieuwkomer in de Tweede Kamer. Op de bres voor de ouderen. Van homo hopman tot frontsoldaat van de Grijze Golf. Ik praat zo meteen een uur lang met Henk Krol, de fractieleider van 50+. Plus. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorop Megens. Dit is Radio 1. In de Wijk bij Duurstede is vannacht een plofkraak gepleegd bij een bank. Volgens de politie is er niets buitgemaakt. De plofkraak was rond half vijf bij een bank in de Steenstraat in de Wijk bij Duurstede. De, de daders gebruikten een auto die ze gisteravond hadden gestolen in Utrecht. En ze ontkwamen op scooters. De auto lieten ze achter. In Almelo wordt een brand in een opslagloods voor afval. De brandweer beschouwt het pand als verloren. De loods ligt op een industrieterrein. Er zijn in de buurt geen omwonenden. Er is dan ook niemand gewond geraakt. De brand in Almelo begon kort na vijf uur vanochtend. Waardoor is nog onduidelijk. De Jubilen League gaat de komende jaren op de schop. komt een nieuwe regeling voor promotie en degradatie. Het aantal clubs wordt teruggebracht naar 16 en de vaste speeldag. De vrijdag staat ter discussie. doel is om de Eerste Divisie financieel aantrekkelijker te maken... en om het amateurvoetbal op het betaald voetbal te laten aansluiten. En de vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Milliband... stapt op als vicevoorzitter van de Premier League Club Sunderland. Hij is het niet eens met de benoeming van de openlijke fascist Paolo Di Canio tot voetbalcoach. Lazio Roma bracht die een paar jaar geleden na een doelpunt de Hitlergroet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Goedemorgen, u luistert naar een speciale uitzending van KRO Goedemorgen Nederland. Vandaag geen vaste rubrieken zoals deze dag of het ochtendhumeur. Op deze tweede paasdag heb ik één bijzondere gast. 200 dagen geleden nog een nieuwkomer in de Tweede Kamer op de bres voor de ouderen. Van homo hopman tot frontsoldaat van de Grijze Golf, Henk Krol, fractieleider van 50 Goedemorgen meneer Krol. Goedemorgen meneer de Zweden. Ja, wat een intro hè? Nou, nou, nou. Gefeliciteerd met je verjaardag. Hè? Ja. ja, ook dat nog. Nou. Nou, dat begint uh, energiek. U, u bent niet zo'n vieren Nee, ik vind het vreselijk. Dat heb ik kennelijk van mijn vader, die heeft er ook altijd een hekel aan. Ik, ik weet niet wat er bijzonder is aan een verjaardag. Elke nou ja. dag is een, ja, is een dag. En waarom is die verjaardag dan ineens een, een dag om eruit te pikken? Ik snap het nooit. Ja, dus geen taart ook? Ja, er staat hier toevallig voor de mensen die vandaag langskomen... en ook voor de techniek staat hier nu een, een taartje op tafel. <laughs> voor de techniek, dat is één meneer, één taartje, heel klein taartje. Ja, klein taartje, maar... Ander feestelijk feitje, over precies één week zit u 200 dagen in de kamer, hè? Ja, dat zou je niet zeggen. Nee, het, is, het, is allemaal, het, het lijkt allemaal alweer veel langer. Dat komt omdat het een hele intensieve periode was. Ook heel gek als je binnenkomt zonder enige hulp, zonder enige ondersteuning... Maar inderdaad, het, uh, het zijn 200 dagen dadelijk. Ja. Moest u erg zoeken in het begin dan? Was u een soort van zwemmende? Ja, want als je nagaat, normaal wordt iemand kamerlid... en die komt in een bestaande fractie. Die heeft fractieondersteuning, heeft fractiemedewerkers, heeft collega's. Ja. En uh, Norbert Klein en ik, wij kwamen met z'n tweeën de kamer in. En ja, we hadden niks, we hadden niet eens een kantoorruimte. We moesten ja. bivakeren in de oudzaal. En je moest uh, ja, de hele gang, uh, hoe het allemaal daar loopt... moest je allemaal zelf gaan ontdekken. We kregen daar wel enige ondersteuning bij van de Griffie... Maar het is dan toch uh, compleet nieuw allemaal en dat valt reuze tegen. Ja, bent u inmiddels wel een beetje ingedaald? Inmiddels wel, hoewel ik nog steeds met elke dag opnieuw weer dingen leer. Maar ik geef toe dat we in het begin uh, ja, daardoor ook ongetwijfeld een aantal fouten gemaakt hebben. Omdat je niet weet hoe het werkt. Nee, noem eens zo fout. Nou, een van de dingen die me erg is aangerekend door een van de Nederlandse kranten is dat ik in het begin vergeten was te melden dat ik ooit directeur was geweest van de Gekhand. Nou is er volgens mij <laughs> niemand in dat Nederland. het ik zo mee? <laughs> nee. Nee, er is niemand in Nederland die dat niet wist. Bovendien was het. Ja, zeer slordig. En dat was ook nog onbezoldigd ook. Dus dan denk je, waar hebben we het over? Mm -hmm. Maar het is me wel erg nagedragen. En dan denk ik, ja, je uh, realiseert je ook als je op die plek zit... dat je ineens met alles onder een vergrootglas ligt... en dat iedereen ook wel erg uh, op je let. Ja, heeft u, heeft u zich daarin vergist? Dat, dat je heel erg in de gaten wordt gehouden? Nou, ik had er wel rekening mee gehouden. Ik ja. heb natuurlijk acht jaar lang uh, rondgelopen als voorlichter van de VVD. -fractie. Precies, u bent niet was... helemaal vergist gisteren natuurlijk. Nee, maar dat was in de vorige eeuw. Dat is ook heel lang geleden... Eh, dus je houdt er wel rekening mee, maar dat het zo eh, eh, onder een vergrootglas ligt als tegenwoordig, dat heb je natuurlijk ook te maken met eh, internet, de veelheid aan media, eh, dat is me toch wel erg opgevallen. Ja, maar ook dat wist u toch wel als mediaman ook, want dat bent u ook. Ja, en, en toch heeft het me overvallen. Ja? Zeg ik Op welke manier dan? naar de hevigheid daarvan. Dat je denkt van, jongen, jonge, jonge... Uh, uh, waarom uh, worden dingen zo waanzinnig uitvergroot? Vorige week nog, toen uh, in Trouw een artikel verscheen... over de oudere bonden... Ja. Uh, waarin dan ineens sprake was van een tweespalt... en wat waren die oudere bonden met ons oneens? Nou, de volgende dag had ik een gesprek met ze... toen bleek dat we het helemaal niet oneens waren. En het enige wat ze hadden willen zeggen in Trouw was... dat het ze betreurde dat een partij als 50-plus... ...nodig was. En het was dus meer een verzet tegen de bestaande politieke ja. partijen... ...die de belangen van ouderen verwaarloosd hadden... ...dan een anti-geluid tegen 50PLUS. Maar de toon was gezet... Uh, en dan is er zeggen... eigenlijk geen reden meer aan en gaat het met je aan de haal. Ja. En dan zie je ook dat als de volgende dag blijkt dat dat dus heel anders ligt... Ja. dat je dat bericht in bijna geen enkele krant meer tegenkomt. Ja. Nou weet u als geen ander hoe dat allemaal werkt, hè? Uh, hoofdredacteur van de Geekrant. Persvoorlichter, u zei het net al, en daar wil ik even met u... Uh, laten we even naar dat begin gaan. Persvoorlichter bij de VVD, daar bent u ooit begonnen. Uh, en nu ja. dus fractieleider van 50+. Plus. Dat is trouwens wel een opvallende switch ook, of niet? Ja, zeker. Uh, als u weet dat ik destijds, toen ik wegging bij de VVD had ik zoiets van, ik wil nooit van mijn leven kamerlid worden. Dat leek me helemaal niks. U had het van dichtbij gezien en u dacht, dit gaan we nooit doen. Ja, want als je kamerlid bent in een grotere fractie... Ja. dan is het erg lastig om ergens iets over te mogen vinden. Want je krijgt in een grotere fractie krijg je je portefeuille. Vaak ook zelfs een deelportefeuille. Daar mag je je mee bezighouden. En alles wat daar net naast ligt, daar mag je je niet mee bezighouden. Nou, dat is voor mij erg moeilijk, want ik hou me altijd graag overal mee bezig. Ja. Daar komen we ook en, nog uitgebreid <laughs> over te spreken. Want u heeft inderdaad overal een mening voor, en, ja, over. En u bent ook overal over, bij veel zaken betrokken. Ja, ja, ja. Dat, wordt uh, dat is trouwens dat, dat, dat je een mening hebt over andere zaken. Dat is bij de 50+. plus Zit u dat niet zo in de weg, toch? U hoeft alleen nee, maar over oudere niet. mening te hebben. Nou, dat is ook weer niet waar, hè? want uh, gelukkig is 50PLUS een veel bredere partij. Ik vind het ook heel erg leuk om er iedere keer weer op te wijzen... dat 50PLUS misschien wel ja. uh, een van de meest groene partijen van Nederland is. Juist omdat we de wereld heel graag aan onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten. En als je ook uh, ziet ons stemgedrag, het is geloof ik twee weken geleden uitgebreid onderzocht... dan zie je dat uh, 50PLUS echt probeert alle onderwerpen zo uitgebreid mogelijk... Ja. Uh, tot zich te nemen. En dat lukt aardig hè, want u staat op, nou u schommelt zo'n beetje tussen de 16 en de 20 zetels maar liefst. Nou, het het zijn er nu twee, maar het uh, is uh, <laughs> gigantisch. Nou, in ieder geval, ik, ik ga ervan uit dat we, uh, stel dat er verkiezingen zouden zijn, zo rond de tien zetels uit zouden komen. Want ik geloof niet al die opiniepeilingen. Mm. En ik wil me daar ook zeker niet rijk mee rekenen. Maar het is inderdaad onvoorstelbaar hoe we, nadat we zichtbaar werden, ook ineens enorm in uh, populariteit toenamen. Want dat ja. was een makke tijdens de verkiezingsstrijd. Uh, we mochten aan geen enkel groot debat meedoen. Nou, u zat toch bij Nieuwsuur een keer, herinnering mij. <laughs> Dat was dan ook het enige debat, oh, en dat, dat was, was ook gezien niet gezien heb. Oh, okay, ja. Ja. Ja. Um, u, u was dus persverlichter bij de VVD. Uh, wat dan leuk is als je een beetje in iemand gaat verdiepen... dat doe je namelijk als je een uur met, uh, met iemand gaat praten. Um, ik zag ook dat u heeft bij TROS Actua Radio gewerkt. Ja, klopt. Ik heb uh, uh, een aantal jaren mocht ik de eindregie doen... op zondagavond voor, het ma voor de maandagochtenduitzending op radio. Ja. En dat was natuurlijk omdat ik uh, niet getrouwd was... Ja, dan moet je redacteuren vinden die op zondagavond dienst willen draaien. Nou, dat zijn er niet zoveel, want de meesten willen dan bij hun gezin en kinderen zijn. Dus ik was elke zondagavond ja. te klos. En ik geef u op een briefje dat uh, het produceren van de maandagochtenduitzending... zo'n beetje de oh. meest lastige taak is die ja. je hebt. Want er gebeurt, behalve de sport, heel erg weinig. Nee, zondagavond kun je niemand bereiken tenzij je een 06-nummer hebt. Maar dat speelde toen nog niet. Dat denk speelde ik. toen nog niet zo. Dus uh, af en toe belde je dan maar met de knestzet, omdat die wel op zondag vergaderde. <laughs> Altijd wat, ja. Altijd wat. En uh, als je helemaal niks meer wist, uh, dan belde ik altijd met Hans Wiegel. Want uh, zelfs als hij niks had, bedacht hij ter plekke wat. En dat is eigenlijk ook de oh, ja. reden waarom ik ooit in die politiek terecht ben gekomen. U had hem zo vaak aan de lijn dat hij op een gegeven moment vroeg... wilt u niet mijn persvoorlichter worden? Zo is het gegaan, ja. ja. ja, ja, ja. Hij belde mij op toen zijn uh, toenmalige persvoorlichter ermee stopte. En hij zei tegen mij, uh, dat is volgens mij een baan voor jou. En toen zei ik, ja maar meneer Wiegel... Ik ben niet eens lid van uw partij en nee. ik, ik sta ook ter linkerzijde van uw partij. Toen zei hij helemaal geweldig, want al die journalisten zijn toch links. Dus dan uh, heb ik in jou een hele goede brug naar de journalistiek toe. En, en toen ging u vol enthousiasme aan de slag? Nee, niet eens, want ik ben bewust toen in een sloppertrui naar Den Haag gereden. Want ik dacht volgens mij pas ik helemaal niet tussen al die blauwe blazers van de VVD. Maar. Uh, dus je spreekt op de een het de ook manier... echt uit, hè, als VVD? <laughs> ja, zo, zo zit het ook nog steeds. De blauwe blazers de rug, van de VVD. De blauwe blazers, ja. ja, ja. ja. Maar, uh, ja, op de een of andere manier klikte dat. En, uh, moet ik je wel zeggen dat ik ben wel. Uh, iemand die uh, liberale principes heeft. Ik vind het heel belangrijk dat je zoveel mogelijk aan het individu zelf overlaat. Tot het moment dat dat niet meer kan. Dan moet je juist heel sociaal zijn. Nou, dat is iets wat uh, altijd erg klikte. En ik heb, uh, nou ja, door de loop der jaren. Uh, toch een enorme waardering gekregen voor uh, heel veel mensen binnen die VVD. Ja. Goed, u bent dus inmiddels Kamerlid. Uh, datgene wat u, waarvan u zei. ja, dat ga ik nooit doen. bent u toch gaan doen. Um, nou, heeft u altijd gestreden voor de Homo-influencers? was emancipatie. Waarom heeft u uh, niet destijds eigenlijk gewoon een homopartij opgericht? Dan waren misschien de doelen nog wat sneller uh, bereikt dan via de G-krant. Ik denk het niet en dat zie je ook in het buitenland. Want als je kijkt naar de openstelling van het burgerlijk huwelijk... daar was Nederland het eerste land ter wereld... Wat, op 2000, wat in 2001 op 1 april dezelfde datum als vandaag... Uh, toch het eerste land ter wereld werd waar dat mogelijk was. Ja. En dat is alleen maar gelukt omdat we destijds heel bewust de keuze hebben gemaakt. Je moet je niet richten op één politieke partij... maar je moet dwars door de partijen heen moet je proberen dat te bereiken. Van links tot rechts. Als je in andere landen kijkt, dan zie je dat de homobeweging... meestal aanschurkt tegen één partij. In Nederland is dat niet zo. En dat is een onderdeel van het succes geworden. Maar dat, dat, dat, ik zie daar wel een parallel met de 50+. Plus. Ook een partij die zich in principe... Uh, volgens mij niet stoort aan links of rechts. Ja, maar dat is ook een partij. Zou, ja, eigenlijk zou dat op precies dezelfde manier hebben moeten gaan. Eigenlijk zouden uh, ouderen zich binnen al die politieke partijen... hebben moeten inzetten voor de goede zaak. En dat hebben ze ook gedaan. Alleen het vervelende is dat ze bij bijna alle uh, partijen die er tot op heden bestonden in de Tweede Kamer geen gehoor meer kregen. Als je ja. kijkt dat uh, grote partijen als het CDA, behalve de heer Buma, eigenlijk niemand op de lijst he, uh, hebben staan die ouder is dan, nou pak een beet 55, 60. Um, als je kijkt dat ik in de uh, Kamer, en ik voel me toch echt nog niet stok oud... ook al ben ik er vandaag weer eentje ouder geworden. Uh, mm. Ik ben het na oudste Kamerlid. En ja. dat zegt iets over de manier waarop ouderen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Ja, dat ben is eigenlijk wel merkwaardig een... in een vergrijzende samenleving. Dat is heel merkwaardig en daar zou ook echt iets aan moeten gebeuren. Gelukkig ben ik nog heel erg vief, maar ik roep altijd... de manier waarop ja. er vergaderd wordt is toch eigenlijk van de zotte. Uh, heel vaak gaan de vergaderingen door tot ver na middernacht... en dan word je toch geacht de volgende ochtend weer helemaal fris erbij te zitten. Ja. Dat lukt een aantal mensen niet, zeker niet als je in een kleine fractie zit. En dan denk ik, waarom hebben we in die zomertijd zo'n enorm lange recesperiode? Zou het niet veel verstandiger zijn als we daar één, twee weekjes van afsnoepten... En als we gewoon s'avonds ja. om tien uur zouden zeggen: Jongens, het is mooi geweest, we gaan morgen verder. Ja. Voelde je zich eigenlijk gelijk betrokken bij 50? Plus? Ja. Dat was heel erg gek. Omdat uh, jammer... u 50 plus bent zelf? Of? Nee, nee, nee maar ik had, eigenlijk had ik me nooit met uh, deze problematiek bezig gehouden. Hooguit omdat mijn eigen moeder op een gegeven moment hulp nodig had. Dat was de eerste keer dat ik echt betrokken werd met hoe slecht het soms geregeld is met de zorg. Hoewel mijn moeder fantastisch verzorgd is, dat is het niet. Maar voordat je die hulp eenmaal krijgt, hoeveel loketten je langs moet. Dat is in Nederland echt uh, nou ja, bijna niet te doen. Dus ik was er wel indirect bij betrokken. Maar toen Jan Nagel me uh, 2,5 jaar geleden subpartij programma opstuurde, dacht ik dat dat was om er taalkundig naar te kijken. Dat heb ik ook gedaan. En uh, vervolgens belde hij ook naar. Nou, de huizen... ik, daar geloof ik helemaal niks van. Dat, dat ja, was om dat taalkundig echt, naar. Te... Jan Nagel is niet helemaal gek natuurlijk. Die, die wil dan wat van u. En niet, anders had hij wel uh, naar de Universiteit van Amsterdam. Uh, naar een Nederlandicus het opgestuurd. En toch ben ik zo naïef geweest dat ik echt dacht... dat hij alleen maar die stukken naar mij toe stuurde omdat we destijds uit die VVD-periode goede ja. contacten hadden. Toen uh, maakte ik hem bijna elke week mee... wanneer hij zijn programma in de Rode Haan samenstelde. En uh, nou, ik heb naar die tekst gekeken. Ja. En ik was ook eigenlijk van plan om via de telefoon wat aanwijzingen te geven. En toen zei hij... Ziet het er goed uit, Jan. Groet Henk. Ja, zoiets. En toen zei hij, nee, kom nou even langs, dat is leuk. Dan kun je mevrouw ook weer even ontmoeten en dan uh, praten we even bij. En toen ben ik op Kijk. een uh, decemberzaterdagochtend naar Hilversum toe gereden. Daar uh, trof ik aan de keukentafel een aantal, wat ik nu inmiddels noem, uh, bejaarde nozems. En die waren zo strijdbaar en die maakten me zo duidelijk dat ouderen in de politiek hun stem verloren zijn. Dat ik zoiets had van, dat is waar. Ja? Dat is absoluut waar. U voelde nergens irritatie of iets van weerstand? Van nou jongens, ho ho ho, ho jullie hebben het toch goed? Uh, dat geldt voor sommige mensen. Maar als je nou nagaat hoeveel die groep er de afgelopen tijd... procentueel op achteruit is gegaan. Terwijl iedereen die werkte de afgelopen jaren... nog steeds een klein beetje vooruit ging. Dan denk uh -huh. ik, het is gewoon niet eerlijk gegaan. En men heeft je verkeerd voorgelicht. En het is heel terecht dat die mensen daar voorop willen komen. Want als werkende kun je staken. Als je jonger bent kun je wat makkelijker gaan protesteren. Dan kun je het gaan, gaan laten vollopen. Dat lukt als, als ouderen allemaal een stuk moeilijker. Je kunt ook niet zorgen dat je uh, gaat herstellen. Want als je als jongere merkt dat het slecht gaat... dan kan je er een tandje bij zetten. Maar als je eenmaal gepensioneerd bent... dan ja, moet je mij eens gaan zeggen... waar je nog ergens een paar ja. extra centjes vandaan nou, zou dat, kunnen halen. Dat is halen. lastig. Toch zit ik een beetje met die vraag. U durfde niet als Kamerlid de strijd aan te gaan... Uh, voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo's. Maar uh, wel voor de ouderen. Ja, niet het burgerlijk huwelijk, maar wel de strijd aangaan. <laughs> Waarom wilt u die ouderen wel vertegenwoordigen in de Kamer... en de homo's niet destijds? De homo's niet, omdat ik merkte dat je binnen alle politieke partijen gehoor kreeg. En die ouderen hebben dat geprobeerd. Want dat was dat groepje Noosums, wat daar aan de keukentafel zat. Dat ja. waren allemaal mensen. En dat zie je ook binnen 50 Plus. De mensen komen van links, komen van rechts, komen van alle bestaande politieke partijen. Hebben daar allemaal geprobeerd om gehoor te krijgen. Dat lukte niet. En als je dat echt merkt dat dat niet lukt. Dan moet je op een gegeven moment een streep zetten. Je kunt toch niet helemaal zeggen dat ze geen gehoor krijgen? Ik bedoel, de SP, de PVV. Die nemen het toch ook wel op voor de. Voor de en dan vooral minder bedeelde ouderen. En voor bewoners van verzorgingstehuizen. Ik denk dat uh, heel veel ouderen meer behoefte hebben aan een, min, uh, aan een middenpartij dan aan een partij die extreem aan de linkerkant of extreem aan de andere kant staat. Ik, bedoel, uh, uh, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik heb bewondering voor uh, hoe de SP en hoe de PVV voor ouderen opkomen. Dat doen ze echt niet verkeerd. Dat is heel belangrijk, ik, hè, de concurrent goed prijzen. Nee, nee, dat is helemaal niet belangrijk. Dat meen ik oprecht. Want als ik, als ik zie uh, collega Renske Leijten... hoe die uh, de ingevoerd de SP, is... Ja. van de SP, hoe die ingevoerd is op alle documenten... daar ben ik jaloers op. Daar kan ik nog heel veel van leren. Maar... Ik moet ook vaststellen dat de SP op een aantal andere terreinen... een standpunt heeft waar heel veel mensen uh, zich niet in kunnen vinden. En datzelfde geldt natuurlijk voor de partij van Geert Wilders. Ja. Een partij die als het om ouderen gaat... over een algemeen redelijke standpunten uh, heeft. Hoewel ze al één keer, één dag na de verkiezingen... ogenblikkelijk hun belofte aan ouderen verbraken. Dat zijn mensen ook niet vergeten. Maar op een aantal andere terreinen denk ik... het is toch wel heel erg kort door de bocht. En de manier waarop zij... Uh, nou ja, over bepaalde bevolkingsgroepen praten... dat is niet de manier waarop ik dat zou willen doen. Nee, dat doet u niet. Want dat kort, voor, kort door de bocht gaan, dat, dat heb je ook af en toe wel nodig misschien... Hè? Om, om een helder punt te maken en ook dat te bereiken. Ik mag hopen dat ik wel helder ben. Ik mag hopen dat ik wel uh, duidelijk ben over datgene wat ik wil en wat ik niet wil. Maar ik vind het onnodig om het op de man te spelen... of om het uh, zo kort door de bocht te doen... dat je een heleboel mensen daardoor juist tekort doet. Is u opgevallen dat je als Kamerlid of als politicus... ook vooral heel flexibel moet zijn in je standpunten, in wat je vindt? Dat je niet altijd hetzelfde kunt zeggen... Dat is me nog... Nou, wat ons in het begin wel is opgevallen is... dat je uh, denkt dat de voorlichting die je vanuit het kabinet krijgt... dat dat een uh, volledig correcte is. Ja. En daar kun je wel eens een keer in vergissen. Flexibel zijn... Uh, je leert wel... Uh, dat je je mening af en toe moet bijstellen. Toen ik in eerste instantie hoorde uh, vorige week wat er in Cyprus gebeurd was... toen dacht ik, nou, die Jeroen Dijsselbloem, hoe heeft hij dat zo kunnen aanpakken? Mm -hmm. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik naar zijn uitleg luisterde in de Kamer... toen dacht ik, nou... Zo verkeerd heeft hij het nog niet aangepakt. Kijk, we hadden natuurlijk nooit op deze manier gezamenlijk aan één munt moeten beginnen. En Europa is veel te snel gegaan en men heeft de bevolking daar niet in geraadpleegd. Dat zijn allemaal fouten, maar daar ja. zaten wij niet bij. Dus daar mag ik ook nauwelijks een oordeel over hebben. Maar als je ziet wat er nu gebeurt en hoe hij het aanpakt, dan was ik in eerste instantie kritisch. En als je dan nog eens een keer goed luistert en goed kijkt wat daar gebeurd is... dan denk ik, ja, gegeven de omstandigheden denk ik oprecht niet... dat als ik in zijn plek had gestaan, dat ik het beter had kunnen doen. Ja. Ik wil even met u, uh, uh, uh, na dat interview in Trouw, want uh, daar, ja, daar stonden interessante dingen in. Uh, er werd u verweten uh, dat u de jongeren vergeet ook. Hè? En toen dus zei u vorige maand in Trouw, 50PLUS is ook een partij voor de jongeren. En toen dacht ik, ja, hallo. Nee. 50 plus, kom op. Sta 50 gewoon plus? ervoor en... Uh, nee, nou, niet ook die jongeren er te... nog bij willen halen. Nee, ik wil die jongeren... Nou, ik wil ze er best bij halen, maar dan juist om met ze te overleggen... dat alles wat je nu afhaalt van de goede oude dagvoorziening... haal je niet alleen af voor, voor de huidige generatie... maar ook voor de toekomstige generaties. En dus moet er een uh, systeem zijn wat toekomstbestendig is. Dat is ook in het belang voor jongeren. En er is op pensioenfondsen een heleboel aan te merken... wat juist voor jongeren voordelig zou zijn als we dat gaan veranderen. Neem het feit dat als u in loondienst bent, dat weet ik niet... maar ik ga er maar even van uit... Dan heeft uw werkgever het pensioenfonds voor u bedacht. U heeft daar zelf yeah. niets voor mogen kiezen. En ik zou zo graag willen dat mensen zelf zouden kunnen kiezen bij welk pensioenfonds ze willen horen. En dan kun je dus kiezen of je kiest voor een pensioenfonds wat behoudend is. Dan weet je wat je aan het eind van de rit mag verwachten. Of dat je zegt. hé, hey, ik uh, uh, hou juist van een beetje risico. Mm -hmm. Laat ze maar wat risico voor haar beleggen. Dan kan ik weg hebben, maar kan ook enorm veel geluk hebben. Ik vind dat u dat als individu zou moeten mogen kiezen. Ja. En dat is natuurlijk iets. Als we dat veranderen, dat is ook in het voordeel van jongeren. En in het begin leek het er een beetje op dat 50 plus een partij was die zich zou afzetten tegen jongeren. Maar ja. Ik nou, dat beeld aan... hebben ook die. En daar hadden we het net al even over. Die, die voorzitters van die, van die vijf oudere bonden, die hadden dat beeld ook, hè? Maar dat heeft u dus met een kopje koffie heeft u dat meteen weg kunnen vegen. Eigenlijk. Ja. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Dat u partijen tegen elkaar opzet, generaties ja. vooral. Ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Ik bedoel, welke ouder heeft het niet goed voor met zijn kinderen of met de kleinkinderen? Dat is zo vanzelfsprekend dat je dat niet eens hoeft te benadrukken. Maar de fout was dat in het begin, en u ja. noemde net al die ene uitzending van Nieuwsuur... dat was een uitzending waar ik werd neergezet tegenover een vertegenwoordiger van politici. Ja, dat en... zou je niet zo snel mee doen in een programma gaan zitten met iemand van een jongerenorganisatie. Nee, want ik wil juist uh, jongeren erbij betrekken en ervoor uh, zorgen dat wat wij bedenken dat dat redelijk is voor de huidige oudere generatie. Maar dat dat geen afbreuk zal doen aan datgene wat wij onze kinderen en kleinkinderen gunnen. Maar is, maar is dat niet een, een beetje een illusie? Die jongeren willen hele andere zaken. Die hebben hele andere prioriteiten, En die, helemaal, die zijn nog helemaal niet bezig met pensioenen. En daarom is het nodig dat we ze leren dat dat wel erg van belang is. Uh, bij de hele voorstellen die nu in de kamer liggen is het gedeelte wat je uh, belasting... Uh, uh, uh, interessant mag wegzetten voor je oude dagvoorziening... Ja. is voor jongeren zelfs beperkt. En er waren maar heel weinig partijen in de Tweede Kamer... die zeiden dat is erg onverstandig, want daarmee doe je jongeren tekort. En welke partij waarschuwde daarvoor... 50 plus. Ja. Maar dan moet je wel aan jongeren uitleggen dat je dat doet in hun eigen belang. En er zijn maar heel weinig jongeren, u heeft daar volkomen gelijk in, die met hun pensioen bezig zijn. Jongeren krijgen, eens per jaar, krijgen ze een brief van hun pensioenfonds waarin dingen staan uitgelegd. Nou, ik zou wel eens onderzocht willen zien hoeveel mensen die envelop überhaupt openmaken. Volgens mij gaat die op een stapeltje. En tegen de tijd dat je tegen de 50 loopt, dan gaat die envelop misschien een keer open. Dan ga je lezen wat er in die brief staat en dan denk je, Oh, Hier ja. snap ik helemaal niks van. <laughs> ja, moet ook nog. Nou, ik moet er nog eens, uh, ik moet er nog eens bij stil gaan staan. Ja. En pas als het te laat is, ga je er echt naar kijken. En ik zou zo graag willen dat die voorlichting over pensioenen vele malen beter gaat. Dat is dus niet meer in het belang van ouderen, want die zitten vast aan datgene wat ze hebben opgebouwd en daar zullen ze het mee moeten doen. Maar en ook van de jongeren. Ook... Maar juist jongeren, ja. die kunnen nog van alles doen om ervoor te zorgen dat zij straks ook kunnen genieten van een ja. goede ouderdagsvoorziening. En dat misverstand heeft u bij die oudere bonden kunnen wegnemen? Dat u, Gelukkig, uh, ja. Eigenlijk, ja. Maar was u niet een beetje pissig op ze eigenlijk? Ik bedoel, zij kwamen ook in de media met die mededeling van... ja, en 50PLUS en Henk Krol, die, die zetten generaties tegen elkaar op. Dat is niet de partij waar, waar wij voor staan. Ik, kan, ja. ik bedoel, je kunt de plooi gladstrijken, maar het is natuurlijk niet leuk... Ja, ik had niet. Kijk, als ik bij iemand op bezoek ga, dan ga ik niet een dag van tevoren in de media roepen wat ik van die ander vind. Dat is nou juist de reden waarom ik een afspraak met iemand maak. Dus ik ja. zou het zelf. Ja, dan kunnen we wat boos zijn. Nou, nee, ik ben niet zo gauw erg boos. Maar ze hebben me uitgelegd, en ook als je het verhaal in trouw leest, het verhaal zelf is eigenlijk heel genuanceerd. Maar het gaat om de kop. De kop in was oudere bonden niet blij met de komst van 50 plus. En in andere kranten werd dat werd, werd vertaald in oudere bonden niet blij met 50 plus, maar er stond echt met de komst van 50 plus. Nou ja, maar hoe ze eerlijk, daarmee? Zo lees je het ook niet, toch? Ik denk dan nee. ook uh, oudere bonden nee. gewoon niet blij met 50 plus. Punt. Ja, maar dat hebben ze niet willen zeggen. Ze bedoelden te zeggen, wat jammer, dat andere politieke partijen ouderen hebben laten verslonzen. En dat de komst van 50PLUS nodig was. Ja. En als je het zo leest, en zo hebben ze het ook bedoeld, dan staat er eigenlijk iets waar ik mijn handtekening onder durf te zetten. Nou bent u natuurlijk niet alleen bekend als fractieleider van 50PLUS, we hebben het al genoemd, de G-krant. Uh, ja, ja. Je kunt er helemaal niet omheen bij u, maar heeft u daar nog steeds... Nou ja, Misschien is last van een, een verkeerde uitdrukking, maar uh, achtervolgt u dat nog, die, die G-krant, als, als, als Kamerlid? Nou, ik ben natuurlijk trots dat wij uh, hopelijk toch een steentje hebben kunnen bijdragen aan uh, de emancipatie. Uh -huh. Ik hoop toch dat ik in die dertig jaar heb bewezen dat ik het... Uh... ...nou toch wel in me heb om me, op, om me in te zetten voor mensen die in de verdrukking zitten. Dat deed ik toen voor een groep die echt stevig aan het, uh, aan het tekortkomen was. En daar hebben we wat voor kunnen veranderen. Dat wil ik nu graag doen voor ouderen. Het vervelende is natuurlijk wel dat we in een periode leven waarin het slecht gaat met gedrukte media... Helaas hebben we moeten meemaken, heb ik moeten meemaken... dat op het eind van de tijd dat ik werkzaam was voor de Kerkrand... advertentiemarkt inzakte, dat de abonnees afhaakten... omdat iedereen zijn informatie via het internet kan halen. En ja, dan kom je dus op een moment dat je faillissement moet aanvragen... voor iets wat... Ja, zo'n onderdeel van je leven is geworden, waar ja. je zo jezelf voor ingezet hebt. U bent hebt. daar in 1979 mee begonnen al, ja. uh, dus 34 jaar. Ja. Je zou toch haast niet kunnen zeggen dat het toeval is... dat die gay krant er niet meer is en u bent weg. Is, daar is een verband, dat kan niet anders. Nou, uh, ja, het, het verband is uh, dat op 1 april 2001 het huwelijk werd opengesteld. En dat is zo'n Hoogtepunt, dat je als eerste land in je leven dat je dat hebt kunnen bereiken: dat hier uh, twee oplings voor de deur stonden in Eindhoven uh, om over de hele wereld te laten zien hoe bijzonder Nederland was. En iedereen dacht ook, toen ook nog dat Nederland het enige land ter wereld was en zou blijven. En uh, ja, kijk eens waar we nu zitten. Uh, en ik merkte dat ik daarna eh, zoiets had van... hoe kom ik hier nog ooit overheen? Ik heb mijn doel bereikt. En dus is eigenlijk... eigenlijk sinds 2001 ging het al bergafwaarts met de G-krant... Omdat, omdat de behoefte eraan misschien wat minder al was. Of de urgentie. Nou, je, je merkte wel dat kijk er moet nog van alles gebeuren. En er moet nog steeds uh, waakzaamheid zijn. En je moet ervoor zorgen dat we niet terugglijden... Maar voor mij was een deel van de strijd gestreden... en bij mij was de uitdaging eh, niet meteen in 2001. Maar laat ik zeggen, twee jaar later, als alles een beetje ging bezinken... Eh, ik merkte toen dat een deel van die uitdaging bij mij weg was. En ja. dat ik gewoon bezig was te overleven. En dat ik zoiets had van, ja, ach, het is allemaal wel aardig. Maar het was niet meer die geestdrift die ik daarvoor had. En nee. dan kom en ik wat, weer wat op die dat... keukentafel ja, ja, bij, bij Nagel. Daar had ik die geestdrift weer wel. Ja. Maar wat heeft dat gebrek aan geestdrift... Om de dat het momentum eigenlijk geweest was. Wat heeft dat voor gevolgen gehad voor de Gaykrant? Ik weet het niet, want de Gaykrant uh, is voor heel veel mensen synoniem met Henk Krol. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat daar een aantal kanjers werkten... die gewoon fantastisch goed bezig waren met de Gaykrant. En die hebben ervoor gezorgd dat het nog steeds erg goed ging. Dus ja, maar u harder. was de Gaykrant en de Gaykrant was ja. u. Ja, en ik, ik moet ook heel eerlijk toegeven dat ik merkte dat bij mij die geestdrift langzaam maar zeker uh, wat achteruit sukkelde. Ja. Absoluut waar. Hoe is dat eigenlijk begonnen in 1979? Oh, toen? Ja. Ja, dat was wel grappig. Ja, toen werkte ik dus nog uh, in de Tweede Kamer voor die VVD-fractie. Ja. En toen was er een kroegbaas in Wiegol? Eindhoven. Ja, ja. precies. Het was toen een kroegbaas in Eindhoven die elk jaar met oud en nieuw een cadeautje aan zijn klantencadeau deed. En dat was dan meestal een plastic portemonneetje met opdruk of een sleutel hangen met zijn logo. En hij zei toen: Henk, kun je niet eens iets leuks met me bedenken? Iets anders dan zo'n dom cadeautje. En ik was net in het buitenland geweest. Ik wist dat daar informatiebladen waren. En ik realiseerde mij hoe belangrijk de media kunnen zijn. Dus ik had zoiets, waarom maken we niet een informatieblad... waarin we uh, uh, dingen vertellen die voor de doelgroep homoseksuelen van belang kan zijn? Ja. En zo is toen eenmalig het eerste nummer van de kijkant ontstaan. Dat is in die oudejaarsnacht uitgedeeld... En uh, ja, de klanten vonden het zo leuk dat ze wilden dat we ermee doorgingen. En dat uh, zou nog 34 jaar lang zo doorgaan. En dan Absoluut. gaan we uh, zometeen nog een half uurtje dan. <laughs> ja, het is wat. Uh, over doorpraten, over de g Maar ook over 50 plus, uh, de partij waarvan u de fractieleider bent. Na 10 uur is dat. praten wij dus verder op deze tweede paasdag. Ik uh, stel voor dat u even een uh, stukje taart neemt. Dan gaan wij naar het nieuws luisteren met Dorot Negens. Tot zometeen.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 Kunt u zo wakker worden? Nespresso ontwikkelde Linizio. Een nieuwe Grand Lungo met fijne, lichtgezoete granoten. en met een intensiteit die ideaal is voor het perfecte ontbijt. Linizio, maak van uw ochtend een Nespresso-ochtend.